Vorige week leek Trump de heffing voor alle landen op dezelfde manier in te voeren. Maar hij zegt nu dat hij het flexibel wil doen. Zo maakt hij voorlopig een uitzondering voor de buurlanden Mexico en Canada. En alle landen kunnen over de importheffing onderhandelen, zei Trump. Drie gemeenten hebben per ongeluk privégegevens van kandidaat-raadsleden naar de NOS gestuurd. Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. De NOS wilde kieslijsten verzamelen en had alleen openbare gegevens moeten ontvangen, zoals de naam en de woonplaats van kandidaten, maar kreeg van, drie, van de drie gemeenten ook gevoelige gegevens, zoals adres, geboortedatum en burgerservicenummer. Met name dat laatste kunnen kwaadwillende frauderen. De NOS heeft de gemeente op de fout gewezen en de gegevens verwijderd. Haal de grote grazers weg uit de Oostvaardersplassen... en maak er een toegankelijk moerasgebied van. Dat adviseert hoogleraar natuurbeheer Berendsen... die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van het gebied. Hij vindt dat het experiment met de grote grazers is mislukt. Het idee was dat er een parkachtig landschap zou ontstaan... maar het is volgens hem een kaalgevreten, desolate vlakte geworden. Hij adviseert dus de grote grazers weg te doen.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 Nederland wil de handel in bitcoins aan banden leggen. Zo moeten consumenten worden beschermd tegen te grote risico's, zegt minister Hoekstra. Er komt onder meer een verbod op reclames voor riskante beleggingen in cryptovaluta. Hoekstra wil ook dat criminelen en terroristen niet langer anoniem bitcoins kunnen kopen. De vergadering van de VN-veiligheidsraad in New York wordt vandaag geleid door minister Kaag. Dat doet zo omdat Nederland deze maand voorzitter is van de raad. De Nederlandse delegatie bestaat vandaag helemaal uit vrouwen vanwege de Internationale Vrouwendag. Later deze maand zal ook premier Rutte een vergadering van de VN-veiligheidsraad leiden. Het weer dan nog. Het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. De minima liggen vannacht rond de 2 graden. Morgen eerst geregeld zon. Maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. En in het weekend veel bewolking en af en toe regen. En met 14 graden is het wel zacht. Dit was het NOS Journaal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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wei. Eigenlijk zou Koen Verbraak deze uitzending presenteren. Maar daar heb ik op deze dag, Internationale Vrouwendag... toch maar een stokje voor gestoken. Helaas heb ik Koen gekneveld in een bezemkast moeten opsluiten. Maar maakt u zich niet ongerust. Om 12 uur mag hij er weer uit. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Donderdag. Contact zometeen met minister Sigrid Kaag... die vandaag de vergadering van de VN-veiligheidsraad voorzat. Wilco Boom ging praten met Jeroen van der Veren over de ophef over de salarisverhoging van ING Topman Hamers. Thijs van der Brink bezocht voor onze serie gemeenteraadsverkiezingen... in Amersfoort een debat over duurzaamheid. En Kester Freeriks ging voor zijn nieuwste boek... op zoek naar stilte, ruimte en duisternis in de Nederlandse natuur. Bestaat hier nog? En voor de gelegenheid mag Wendersnijders vandaag de muziek uitkiezen. Maar eerst het nieuws maar eens vandaag. Donderdag 8 maart. 50% meer salaris krijgen. Nou, dat zouden we natuurlijk allemaal wel willen. 50% meer loon. Hij verdient nu jaarlijks 1,5 miljoen euro. En het wordt 3 miljoen. Tot ruim 3 miljoen euro. Ruim 3 miljoen euro. Ja, ik zou zeggen van anderhalf naar drie miljoen is honderd procent erbij. Maar goed, ING-topman Ralf Hamers is de gelukkige... en gaat dus die drie miljoen verdienen. Het leek wel alsof heel Nederland een mening had over deze loonstijging. Zoals de oppositiepartijen. Ongepast en grotesk. Maatschappelijk onbeschoft. Totaal wereldvreemd. Ja, het is echt absurd. Ik vind het een bizar besluit. Dit is natuurlijk bizar. Dat wordt kleptocraat niet meteen gebruiken. Het is echt schaamteloos wat hier gebeurt. Maar ook de coalitiepartijen vonden er iets van. Ze hadden het niet gedaan als ik hem was. Ik vind niet zo handig. Ik vind dat buiten proportie. Ik snap niet hoe je dat kunt uitleggen. Eerlijk gezegd, ik viel gewoon van mijn stoel. Minister Hoekstra van Financiën kon ook niet achterblijven. Ik vind dat een buitensporige salarisverhoging. De vakbond was boos. Leg maar eens die mensen uit dat de baas er de helft bij krijgt. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. De klanten vonden het niks. Ik wou dat ik het verdiende. Schandalig, niet van deze wereld. Vind ik niet heel erg gepast. Beetje te gek, hè? Dat kan niet. Juist van deze kritiek worden de topbankiers moe zegt de directeur van de Vereniging van Commissarissen. Wij staan altijd met het dominees vingertje klaar... om iedereen te veroordelen. Het is elke keer van, jongens, dit mag niet. In, in enkele gevallen zal het zo zijn dat iemand zegt... Nou, ik ben dit zo zat. Als er zo gesproken wordt en ze me gunnen met zo... ik ga echt weg. Premier Rutte kan daar niet wakker van liggen. Een paar jaar geleden zei hij dit over bankiers... die naar het buitenland wilden voor het geld. Dan denk ik, toedeledokie, ga dan. Met het vertrek van topmensen uit Nederland valt het overigens reuze mee... weet deze hoogleraar. Hoeveel zijn er weggegaan? Nul. President Trump heeft zojuist de importtarieven op aluminium en staal verhoogd... om de Amerikaanse industrie te beschermen. Our industries have been targeted for years and years. And that's going to stop, right? It's going to stop. Trump legt nog even het belang van staal uit. Steel is steel. You don't have steel, you don't have a country. De jongen uit Kat Lijk, die zijn ouders heeft omgebracht, heeft een jaarcelstaf en jeugd TBS gekregen. Volgens de persrechter handelde het 14-jarige kind koelbloedig. Hij heeft voorbereidingen getroffen. Hij heeft zijn mes geslepen, zijn uh, mes getest. Uh, en hij heeft ook gezegd van ja, eigenlijk moeten mijn ouders dood. De rechter vulde aan. Hij heeft gedurende langere tijd op één plek zijn slachtoffers opgewacht, ondertussen MM's etend. Zijn advocaat had een ander beeld van de jongen. Uh, uh, machteloosheid, radeloosheid en niet kil en berekenend. Tot slot de fluitende walrus Nicolai uit Dolfinarium Harderwijk. Het dier probeert met zijn gezang de vrouwtjes te verleiden. Ze worden gekscherend, ook wel eens bouwvakkers van de zee genoemd. Um, omdat ze natuurlijk fluiten naar de dames. En heeft Nicolai succes? Olivia en Rosita die... Uh... Die zijn voor hem beschikbaar. En die hebben ook wel al interesse getoond. Dus het is nou uh, duimen. Er heeft nog geen romance plaatsgevonden. Dus klinkt het voorlopig in Harderwijk nog even zo. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... leidde vanavond de vergadering van de VN-veiligheidsraad. In maart is Nederlands voorzitter. Goedenavond, mevrouw Kaag. Goedenavond. Hoe ging het? Nou, heel goed. Het was uh, een heel mooi moment... Uh, het was de eerste vergadering uh, als voorzitter die we voorzaten op ministerieel niveau. Het ging uh, natuurlijk over Afghanistan in het bijzonder. Dat was überhaupt wel het agendapunt. Maar wij hebben het ook sterk verbonden uh, naar alle thema's wat betreft de Internationale Vrouwendag. En natuurlijk vrouwen, vrede, veiligheid en de centrale rol die vrouwen daarin kunnen en moeten spelen. Ja, wat dat betreft kwam het natuurlijk wel fantastisch uit dat uitgerekend u dit vandaag mocht doen op deze dag. Ja, absoluut. Ik had het, er, had het er wel omheen gepland, dat sowieso. Dus het zat al een paar maanden in mijn agenda. Ja. Maar inderdaad, ik vond het zelf ook ontzettend mooi. En uh, het, het scheelt ook wel als je natuurlijk vanuit een, een, een eigen ervaring... Uh, een soort geloofwaardigheid meebrengt... die op zo'n moment denk ik toch ook heel belangrijk is. Ja, ik zag u net even in een reportage in Nieuwsuur... en ik dacht, deze vrouw voelt zich hier gewoon als een vis in het water. Was dat ook zo? Ja, dat voelde ook zo, dat klopt. Maar ja. natuurlijk ontzettend fijn om daar... Namens Nederland te zitten. Ik voelde wel als het is in het water. Uh, het zijn natuurlijk bekende gezichten. Uh, ook soms, ik zou zeggen, helaas bekende thema's. Betekent conflicten zijn nog steeds niet opgelost. Maar wel met een geloof dat we juist ook vanuit Nederland daar een hele specifieke bijdrage kunnen en moeten leveren. Ja. En uh, is dit nou altijd al een droom van u geweest? Of zoiets te doen? Of... Uh, in de Veiligheidsraad zitten? Nou ja, de voorzitter. Voorzitter zelfs. Ja. Oh, uh, Nee, nee, zo dacht ik niet. Ik heb nee. zelf bijvoorbeeld al ongeveer, ik zat te tellen, iets van 25 keer zelf de Veiligheidsraad uh, gebriefd. Oh. Uh, voorzitter, ja, dat is uh, nogal een bijzonder moment natuurlijk, in de geschiedenis. Nee, ik had het nooit zo kunnen bedenken. Nee. En uh, dromen moeten soms een beetje realistisch zijn. Maar zo, zo ben ik niet in elkaar hoor. Zo zit ik niet in elkaar hoor. Nee. Uh, u zei het al, het is Internationale Vrouwendag. Uh, in het kader hiervan had Nederland de veertien andere leden van de Veiligheidsraad opgeroepen. om uh, zoveel mogelijk vrouwelijke collega's op te nemen in hun delegaties. Was dat het geval? Dat was het geval en het is ook heel mooi gelukt. Het uh, is nog steeds zo dat, en zeker in de recente jaren, dat uh, op het hoogste niveau van vertegenwoordiging, uh, ambtelijk gezien, de permanente vertegenwoordigers, het merendeel is man. Uh, en iedereen werd nu is weer eens gedwongen om te kijken, niet iedereen in hun eigen team, maar of ook ze niet uh, hoge, hoge vrouwelijke vertegenwoordigers uh, naar de VR konden brengen. om te laten zien: hey, dit zijn thema's. Mannen en vrouwen moeten hier evenzeer even bij betrokken zijn. Maar natuurlijk, als het gaat over sommige thema's, heel belangrijk om juist vrouwen aan tafel te laten zitten. Dat was een, is, een, is een terechte klacht tegen de Veiligheidsraad... dat het eigenlijk nog steeds een, een spelletje is... dat door veel mannen wordt uh, gespeeld. En uh, tijd voor de vrouwen om daar hun bijdrage en visie op te geven. Ja, ik heb wel de indruk dat er dit jaar heel veel belangstelling voor is... voor dat uh, thema internationale vrouwendag. Ja, terecht ook natuurlijk. Het is ook ja. tijd. Ik bedoel, ja. We kunnen allemaal uh, nog veel meer doen, ook in Nederland... Maar natuurlijk internationaal helemaal. Okay. Hartelijk dank, mevrouw Kaag, dat u even ons te woord wilde staan. En uh, nog heel veel plezier no, daar. dank. Dag. Ja, Ewout de Jong die heeft de krant vanmorgen al gelezen.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 vroeg het AD aan Joris Luyendijk, die het kan niet waar zijn... schreef over het perverse financiële stelsel. President-commissaris Jeroen van der Veer zegt dat ING Topman Hamers... in de eredivisie van de bankwereld speelt. Hij is de Messi van het Nederlandse bankwezen. Luyendijk vindt dat onzin. Hij noemt het een pure debat -truc. Want het geld wordt helemaal niet verdiend door Hamers. Dat doen de mensen die voor hem werken. In voetbaltermen is hij dus meer de voorzitter van de club. En van een eredivisie is ook geen sprake. Er zijn 18 voetbalclubs op het hoogste niveau. Maar op het hoogste niveau zijn slechts drie grote banken. Vermoedelijk naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag vandaag... schrijft Trouwmorgen dat vrouwen in Nederland iets vaker de kost verdienen. Het gaat niet hard. Ondanks emancipatiegolven en hoger opgeleide vrouwen... verdient in 83 procent van de huishoudens nog altijd de man het meeste geld.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 NRC schrijft over de langzamerhand almachtig wordende Chinese communistische partij. President Xi Jinping wil binnen en buiten de partij de corruptie bestrijden. Daarvoor zet hij een commissie in die voorheen alleen binnen de partij kon optreden, maar nu ook erbuiten. Daarmee worden rechters en advocaten buitenspel gezet. Chinese juristen hebben laten weten dat ze zich daar grote zorgen over maken. In de Telegraaf een voorbeschouwing van een peperdure proef met een dijkdoorbraak. Bij het dorpje Eendijk wordt morgen een speciaal aangelegde dijk moedwillig tot bezwijken gebracht. De dijk is versterkt met damwanden en de onderzoekers willen testen of dat goed werkt. Dan kunnen we op plaatsen waar weinig ruimte is dijken met damwanden worden versterkt in plaats van verbreed. De test heeft een prijskaartje van 5 miljoen euro. Daarom houdt een groot samenwerkingsverband zich ermee bezig. Zoals ingenieursbureaus, kennisinstituten, waterschappen en Rijkswaterstaat. En ook internationaal wordt geïnteresseerd meegekeken... hoe Nederland strijdt tegen het water. En in dezelfde krant een reportage van het NK opgieten in de sauna. De deelnemers schieten geurend water en ijs op een saunakachel... en verplaatsen die met doeken en waaiers door de sauna. En ze doen een act waarvoor ze ook punten kunnen krijgen. Verder let de jury bijvoorbeeld op de temperatuur die bereikt wordt... en natuurlijk de wappertechniek. Hoe goed de vochtige lucht verplaatst wordt, zeg maar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, in het kader van de Internationale Vrouwendag... kiest vandaag zangeres Wende Snijders bij ons de muziek. Onlangs verscheen haar nieuwe album Mens. Goedenavond, Wende. Goedenavond. Dag, Mens. Hallo, Mens. Naar welk muziek gaan wij het eerst luisteren? Uh, oh, dat, weet ik, dat is maar helemaal niet gezegd wat de volgorde is. Nou, de volgorde heb ik hier staan... Is Nina Simone? Nina Simone? Nina, ja. Weet ik niet, is het Nina? Nou, in ieder nou, geval... Ja. het is Nina Simone, Nina Simone, Nina, denk ik. Ja, um, yeah, I wish I knew how it would feel to be free. Ja. Uh, ik uh, vind dat dat gewoon sowieso het universele volkslid moet zijn... En uh, nou ja, in het kader van uh, Internationale Vrouwendag dacht ik... deze mag best wel gedraaid worden vandaag. Ja, zeker. En wat uh, is bijzonder voor jou aan haar? Nou, het is wel een grappige uh, geschiedenis in die zin. Ik had op mijn uh, twaalfde zangles en mijn zanglerares die zei op een dag... dit is de allerbeste zangeres die je ooit gehoord hebt. En ik zat nog helemaal in de musicalfase. En zij draaide Nina Simone. En ik dacht, nou nah, die vrouw is gek geworden. Want Nina Simone, ze zingt vast. En ik vind het niks. En uh, dat was een grove vergissing van een 12jarige. En, uh, en later ben ik eigenlijk uh, verliefd op haar geworden. Dus uh, en ik heb al een hele lange liefdesrelatie met haar. Uh, uh, en eigenlijk is ze degene die mij het meeste kan troosten en mij het meeste kracht kan geven. Ja, we gaan luisteren naar I Wish I Knew how it would feel to be free. Simply clear for the whole. Nee, nee Simon, hoorde u op verzoek van uh, Wende. En zometeen uh, dan hoort u Wende nog twee keer want ze mag voor de hele uitzending de muziek uitzoeken vandaag. Grote commotie in Den Haag, u hoorde het al... en ook natuurlijk op de sociale media... over die salarisverhogingen voor ING-topman Hamers. Hij krijgt een aandelenpakket... waarmee zijn jaarsalaris op ongeveer 3 miljoen euro komt. En daarom gaan we maar eens naar Den Haag. Onze verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Hallo, Mieke. Ja, het is een particulier bedrijf. Waarom dan die opwinding? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Sinds de bankencrisis van 2008 hebben de banken gewoon niet veel krediet meer bij de politiek. En een aantal banken, eh, ABN AMRO, nog steeds een staatsbank... een gedeeltelijke staatsbank, maar ook ING, de bank waar het nu over gaat kwamen door roekeloos handelen, door eigen toedoen... in ernstige moeilijkheden en ze moesten door de staat worden gered. Nou, daar waren vele miljarden mee gemoeid. Miljarden die door de belastingbetalers moesten worden opgebracht. En dat is de hoofdreden voor de verontwaardiging... Die, die je eigenlijk in de hele Tweede Kamer hoort... bij de oppositie in de eerste plaats... maar ook bij alle coalitiepartijen, ook bij minister Hoekstra van Financiën. En ja, wat er natuurlijk ook meespeelt... is dat er over twee weken verkiezingen zijn. Alle partijen staan dan in de campagnestand... en dan gaat het volume... Meest niet naar beneden. Ja, ING is zich daar natuurlijk van bewust en toch zetten ze zo'n salarisverhoging door. Ja, en dat, is, dat komt omdat het volgens de opgekrabbelde bank... gewoon simpelweg noodzakelijk is in de internationale markt... waarin ING tegenwoordig weer weet te opereren. Volgens Jeroen van der Veer, de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen... had de bank het eigenlijk al veel eerder willen doen... maar kwam het steeds niet gelegen. Uh, vorig jaar bijvoorbeeld, toen moest er veel personeel in België worden ontslagen... en werd het om die reden ongepast geacht. Nou, en nu moet het dus volgens, volgens Van der Veer echt... Ook voor CEO's is dus het een soort markt en in het bedrijfsleven is vaak een uitgangspunt dat je iemand conform de markt beloont. En in feite doen we dat voor iedereen bij ING, maar alleen voor de CEO, die lag daar ver onder de markt en dan... Is het logisch om ze als de markt te belonen? Anders loop je het risico dat mensen gaan weglopen. Maar was er een concrete dreiging? Had hij een aanbod gekregen? Je moet er altijd over nadenken dat je dat voor bent. Je komt in een hele rare situatie. Is iemand gezegd, nou als ik niet meer krijg, dan ga ik weg. Zo, zo zit je verantwoordelijkheid niet in elkaar. Betekent deze salarisverhoging nou ook dat de uh, beloning voor de mensen onder de top, dat die ook omhoog gaat? Dat die meegaat? In feite waren de mensen onder de top. Die waren al in, uh, in lijn gebracht met de markt. Maar door de omstandigheden waar de banken uitkomen, door de financiële crisis. was het met name de CEO die heel ver achter lag. Die verdiende eigenlijk bijna minder dan ze ondergeschikten. Ja, dat is, het is een beetje hoe je daar keek. Maar dat zat dus in feite vlak bij elkaar. U begon zelf al over de crisis waar we uitkomen. In die crisis moest ING overeind worden gehouden. Dat is, een, dat, dat is een deel van de oorzaak van de publieke verontwaardiging die er nu is. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat begrijp ik. Ja, dus de, het eerste is de, de steun die ING heeft gehad van de staat, waar ze altijd dankbaar voor zijn. Maar die is betaald met een zeer royale rente erbovenop. Dat is al jaren geleden gebeurd. Wij zitten nu, willen wij als ING, en daar neem ik aan dat er een grote steun is, ook van het Nederlandse volk... willen we daar een sterke Europese bank van maken. We zijn een heel eind op weg. Maar we zijn ook voor twee derde zijn we al een buitenlandse bank. Dat is ook heel goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. En dan is het, hè, wij moeten naar de toekomst kijken... en dan heb je gewoon een topteam nodig wat je moet betalen... Om, om die klus te klaren. Als ik het gewoon voor mezelf zeg... u wil gewoon een hele goede voetbalclub hebben... die in Europa meespeelt... en dan denken wij dat met allemaal spelers te doen... die we aan Jupiter League betalen. Nou, ik vraag dan aan u... denkt u dat u de goede voetballers krijgt en houdt? Dat denk ik niet, maar u zit in een andere omstandigheid. U bent de voorzitter van de Raad van Commissarissen... van een bedrijf dat met belastingsteun overeind is gehouden... en dat... Gelet op de reacties: het vertrouwen van het publiek nog niet echt herwonnen heeft. Ja, maar ik denk als je dat als we naar elkaar blijft herhalen, wat schieten we daarmee op? Om dan te zeggen, we gaan laten hier één persoon, die gaan we nou ver onder de markt betalen, want die moet boete doen. Wat dus andere mensen voor hem hebben gedaan. Maar het publiek en in elk geval ook de politiek, inclusief minister Hoekstraat, die spreekt van een buitensporig uh, salaris, vatten dit op als een, als een provocatie. Er is met Nederland afgesproken in het stelsel... dat wij een beheerst beloningsbeleid hebben voor de banken. En dat heb je gewoon nodig om een sterke bank te kunnen bouwen. Anders houdt u op den duur niet het talent... en u kunt niet de goede mensen aantrekken. En dat niet... is ook een verantwoordelijkheid voor commissarissen... dat niet alleen het Nederlandse publieke opinie eh, bepaalt... wat het salaris van een CEO is bij een bedrijf die voor twee derde internationaal is... waarbij ik ook nog een keer wil zeggen... zelfs na het voorstel verdient de CEO van de ING... veel minder dan andere uh, Nederlandse bedrijven met een bekende naam. Bent u niet bang dat de gewone spaarders nu ING de rug gaan toekeren? A. Uh, zou ik dat heel jammer vinden. En ik hoop dat daar een besef voor is. Dat weliswaar de mensen denken dat de bedragen zijn heel groot. Maar binnen het maatschappelijke stelsel zoals we dat nu hebben. Uh, hebben wij een verantwoord en beheersbeleid. En denkt u dat u het aan het personeel kunt uitleggen? Want dat krijgt een loonsverhoging van 1,7 procent. Het steekt er een beetje schril bij af misschien. De, wat ik aan het personeel wel kan uitleggen. is dat het personeel ook beloond wordt in lijn met de markt. En dan denk ik dat je ook tegen het personeel kan zeggen... En waarom moet er dan één persoon, en dat is nou net die CEO... die moet veel minder verdienen dan de markt. Die, die logica begrijp ik niet. Dus wat zij voor zichzelf van toepassing achten... moeten ze ook gunnen aan een topleider van de bank... die hen moet meehelpen, en met samen met het hele personeel... om daar een winnende bank van te maken. Ja, het personeel moet Hamers dus zijn salarisverhoging gunnen. Je hoorde het goed, Mika. Ja, duidelijke taal van uh, Van Veer. Uh, nog even terug naar die politiek, Wilco. Kan die hier nog iets aan doen? Daar ziet het eigenlijk helemaal niet naar uit. Uh, een bedrijf gaat zelf over de beloning van zijn topmensen. En die wetenschap leidt in de politiek tot, tot frustratie en irritatie... en is ook een verklaring voor, voor de opwinding van vandaag... Na de bankencrisis heeft de overheid fors ingegrepen. De, de regels voor reservebuffers die banken moeten aanhouden zijn aangescherpt. Bonussen zijn aan een maximum gebonden. Nou, en de hoop was dat, dat de banken onder die druk, onder die ontwikkeling... een nieuwe moraal zouden hebben ontwikkeld, zichzelf zouden gaan matigen. Nou, die hoop is vandaag volledig de bodem ingeslagen. Dat doet zeer. En dat hoorde je vanmiddag ook terug in de reactie van minister... Bobke Hoekstra van Financiën. Ik vind dat een buitensporige salarisverhoging. De bankensector is niet zomaar een sector. En de bankensector heeft ook een verleden. We hebben ontzettend veel pijn en moeite moeten doen als land... om te zorgen dat er geen banken omvielen. We zijn een eind op weg met het nemen van goede stappen... daar waar het gaat om het aanbrengen van buffers en zorgen voor meer soliditeit. Maar we zijn er nog niet. He, dus vandaar ook mijn, mijn opmerkingen erover. Ik Anders dan bij de ABN op dit moment, ik ga er niet over, maar ik heb er wel een mening over. Kan de overheid iets ondernemen als een particulier bedrijf... zijn man een topsalaris geeft? Wat misschien wel onwenselijk is, maar gewoon de zaak is van een particulier bedrijf. Ik heb hier wel degelijk een opvatting over. Waar het mij om gaat is eh, om het vertrouwen wat Nederlanders hebben... In de, in de bankaire sector. En dat vertrouwen dat moet omhoog, want dat is gewoon niet hoog genoeg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die grote crisis die achter ons ligt. Maar, maar is een opvatting al... ook een machtsmiddel? Maar of ik, nou ja, dat is, daar heeft u, raakt u natuurlijk aan het terecht en ook teerpunt. Het, het is zo, en het is dan ook wel weer zoals het zou moeten zijn. Uiteindelijk is het dan een raad van commissarissen van een bedrijf... om het, het, het beloningsbeleid te bepalen. Ja, je hoort het dus zo Hoekstra zeggen... de beloning is een zaak van de Raad van Commissarissen... niet van de overheid. Daar speelt in dit geval natuurlijk ook nog eens bij mee... dat ING een, een internationaal bedrijf is... met veel buitenlandse aandeelhouders... die deze beloningsstructuur waarschijnlijk prima vinden. Nou, er, er komt nog wel een hoorzitting in de Tweede Kamer binnenkort. Uh, Jeroen van der Veer heeft zich al bereid verklaard... om daar tekst en uitleg te komen geven. Er komt ook nog een keer een debat, maar dat... De maar de kans dat de salarisverhoging wordt beperkt of teruggedraaid... die lijkt mij in dit geval echt te verwaarlozen. Dankjewel, Wilco Boom. En, uh, ik ga weer terug naar Wende Snijders. U hoorde haar net al in het kader van Internationale Vrouwendag. Kiest zij vanavond bij ons de muziek. Wende, wat wordt het volgende nummer? Uh, dat is The Business the, ja, the van Kate Tempest. Uh, ja. En wie is die Kate Tempest? Nou, Dat is een hele interessante jonge... Engelse vrouw. Zij is rapper, dichter, schrijver. Uh, en ik ben haar een beetje zo aan het ontdekken. En ik vind het ongelooflijk spannend en fascinerend wat ze maakt. En ze schuwt het niet om haar mond open te trekken over alles. Ja, want dit nummer, The Beigeness, waar gaat het over? Nou, het, gaat, het is eigenlijk van haar debuutalbum... en dat is bijna een soort boek uh, uh, uh, in twaalf nummers... En uh, als ik me niet vergis is dit het vijfde nummer en, en gaat het over eigenlijk dat je blijft hangen uh, misschien wel omdat het je comfortabel uh, uitkomt of hoe zeg je dat goed uitkomt omdat het comfortabel is uh, terwijl dat eigenlijk niet uh, helemaal de totale potentie van uh, je leven aanpakt. Uh, ja, daar, hoe zeg je dit nou? Ik ben, het is ook laat hoor. Ik krijg echt mooie zinnen, krijg ik er niet meer uit. Die moet je aan haar overlaten. Nou, kijk, ik, ik heb het nummer beluisterd. Ik dacht, het is voor de gemiddelde oogluisteraar misschien even schrikken. Nou, een beetje concentreren. Kom op, <laughs> jongens. Goed, mensen, even concentreren. Kom op. Geen tempest. <laughs> Tot zometeen. Shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth, and an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you. Do what you want to do if you feel that it wants you to. Look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 Hier gaan bouwen. Daar heb ik jouw steun voor nodig. Hier kom ik weg. Is dit ons huis? En kom ik door terecht. Hier kom ik weg. Allemaal lokaal. Hier kom ik weg. Dat is volgens mij Daniel Loewis die we hier het laatste horen. Uh, vanavond de tweede aflevering van een serie over de gemeenteraadsverkiezingen van 21. 20 maart. Het oog vaardigt speciale verslaggevers af... naar politieke bijeenkomsten in hun gemeente. We gaan naar Amersfoort en aan de lijn heb ik journalist... en presentator, collega Thijs van der Brink. Dag Thijs. Goedenavond. Ja, Naar wat voor bijeenkomst ben jij geweest? Ik ben naar een duurzaamheidsdebat geweest. Hier vanavond in de Johanneskerk in Amersfoort. En er waren een stuk of negen lijsttrekkers wel. Bijna allemaal lijsttrekkers, niet allemaal. En die hebben met elkaar gepraat over uh, klimaatplannen. Ja, en deden ze dat een beetje beschaafd? Ja. Dat vond ik wel. Ze waren op een gegeven moment wel een beetje met elkaar aan het kissenbissen van... Ja, maar jij was tegen de duurzame verbouwing van het stadhuis, maar ja, ik wilde weet je wel? Dat soort dingetjes zaten er wel een paar in, maar over het algemeen was het heel beschaafd. Wie stonden er tegenover elkaar? Ja, ze waren er allemaal. Dat was wel een beetje ook het bezwaar van de avond. Ik geloof dat we in de Raad nu twaalf partijen hebben... en er doen er veertien mee bij de verkiezingen. De, de, een van de partijen die hier aan de macht is, de VVD... die vroeg al wanhopig af hoe dat verder moet naar de, naar de verkiezingen... met zoveel partijen. Uh, maar ze mochten dus allemaal met elkaar in debat. En dat maakte ook wel een beetje dat ik het gevoel had aan het eind van de avond... van ja, ik geloof dat ze allemaal het beste voor hebben met het klimaat... maar of ik nu weet wat de verschillen zijn... Eerlijk gezegd nog niet. Ben je het wel een beetje goed geleid? Want daar let jij natuurlijk extra op. Ja, maar dat vind ik zo onaardig om daar uh, okay, hard over te oordelen. Oké. Okay. Was er veel publiek? Ja. De dus zaal was het best wel redelijk voor. Ik denk een man of honderd. Ik had wel het idee dat het veel mensen waren... die in de steunfractie zaten en zo. Want dan had er weer één iemand gesproken. En er gingen in één hoekje van de zaal klonk dan een applausje. Ja. Uh, is, is dit nou een soort bijeenkomst waar je ook naartoe was gegaan... als wij je niet gevraagd hadden om, uh, om dat te doen? Uh, nou, niet naar deze, maar ik herinner me dat ik vier jaar geleden... ook wel naar een van die debatten hier geweest ben. En dat was dan een algemeen debat over uh, nou ja, wat er hier namens wordt allemaal speelt. En ik heb, ben wel zo iemand die dan ook wel heel bewust wil stemmen... en die dan de komende vier jaar niet echt goed oplet... maar die dan, als er weer verkiezingen aankomen, weer denkt van... oh ja, ik moet die programma's even bekijken... ik ga die stemwijze weer eens even doen en ik ga weer naar een debat. Dus ik, doe de, ik heb dat vier jaar geleden ook gedaan... en ik zou dat dit jaar uh, waarschijnlijk ook alweer gedaan hebben. En nu vanavond, dankzij jullie, vanavond al. Ja, want je hebt natuurlijk de gevestigde partijen... maar je hebt ook veel lokale partijen in Amersfoort. Ja, de burgerpartij Amersfoort die is hier heel groot geweest... maar die zijn vier jaar geleden al heel erg afgestraft. Dus er is ook nog Amersfoort Actief en Amersfoort 2014. Die is denk ik in 2014 opgericht, vermoed ik. Mm -hmm. um, maar die spelen niet zo'n grote rol. Die hebben één, twee zetels. Die hebben, die hebben hun tijd gehad alweer hier in Amersfoort. Misschien komt hij wel weer terug, hoor, dat weet ik niet. Maar nu zijn ze niet groot. Dus het zijn toch de... de landelijk bekende partijen die daar de dienst uitmaken. D66 is hier met afstand de grootste partij met negen zetels. Ja. En die zitten ook met twee wethouders in het college. En leven die verkiezingen in Amersfoort wel? Je zei, de zaal zat vol. Ja, maar volgens mij nog niet heel erg. Want ik, ik, heb, ik gaf al eerlijk toe aan jou van... ik heb het niet heel goed gevolgd vanavond. En ik vroeg me, wat is hier de afgelopen jaren eigenlijk? Wat waren hier nou de grote thema's? En toen keken die raadsleden een beetje...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 Wacht, wacht even, wat? De VN? De wetmaatschappelijke zorg is dat Dat allerlei okay. zorgtaken bij de gemeente oh ja. terechtkwamen. En als gevolg daarvan daar zijn ze heel druk mee geweest. Dus ze hebben eigenlijk geen tijd gehad voor het klimaat. Maar dat gaan ze de komende jaren echt beter doen, hebben ze beloofd. Ja, want dat lijkt me toch wel een heel belangrijk uh, thema, duurzaamheid. Ja, maar het is wel een beetje de vraag wat de gemeente daaraan kan doen. Hè? Want ze zeiden bijvoorbeeld, we kunnen hier wel de hele binnenstad... Uh, de, de dieselzones maar, of milieuzones maken, mm. zodat je er met de auto niet in kan. Maar ja, we zitten hier op een kruising van de A28 en de A1. Daar zitten we precies tussenin. Dus ja, dus je kan wel ontzettend je best gaan doen die auto's te weer uit de binnenstad. Maar als ze dan wel om de stad heen rijden met 120, 130 per uur... dan zit je nog helemaal tussen de fijnstof. Dus ze zeiden ook wel tegen elkaar, we moeten wel goed nadenken wat nou goed werkt hier. Ik geloof dat ze zonnevelden met zonnepanelen gaan aanleggen. Nou, je, het, het klinkt een beetje cynisch bijna, zoals je het zegt. Nou, nee, maar dat was meer de, ja. ik vond het juist wel uh, slim. je kan hier ontzettend je best doen op uh, 80 vierkante meter... maar als 800 meter verderop een heleboel auto's langs rijden... met heel veel uh, snelheid en uitstoot, ja, dat heeft niet zoveel zin. Dan moet je iets slimmers bedenken. Ja, maar dat gaat ook met voorbeeld, hè? Ja. Dus ja. toch, dat dat ja, heeft dat altijd weinig waar. zin. Je moet, ik denk altijd, ja, je moet toch gewoon bij jezelf beginnen. Dat, dat, ja. Dit is zo'n argument dat de heleboel altijd zo lam slaat. Dat zou goed kunnen. Ik, ik heb zelf wel in het afgelopen jaar zonnepanelen op het dak laten aanleggen. Met een heleboel mensen hier in de straat trouwens. Oh. Ik woon in een vrij lange straat en we hebben platte daken. Dus we konden vrij goed zonnepanelen kwijt. Dus een man of 19 heeft eraan meegedaan. Hmm. Uh, maar ik heb eerlijk gezegd toen niks van de gemeente gemerkt. Hmm. Dat moet je gewoon zelf regelen. En uh, nou ja, ja, er is zo'n uh, regeling dat je dan je btw terug kan krijgen. Maar dat is allemaal landelijk. Ja. Uh, maar goed, Goed. Welke partijen gaan het uh, goed doen of weet je dat nog niet? Nou, ik vond vanavond uh, de mevrouw van GroenLinks het wel goed doen. waar waren ook met twee mevrouwen van de twaalf. Op uh, Internationale Vrouwendag is dat natuurlijk niet veel. Uh, die vond ik het wel goed doen. Die zei ook gewoon van ja, als het moet, moet de OZB maar wat omhoog. Dat vond de rest van de zaal natuurlijk niet. Er was een meneer van Vrede en Recht, die vond ik wel leuk. Die partij kende ik niet. Vrede en Recht, prachtige naam. En die wilde een lokale munt invoeren. De Kei. De Amersfoort is natuurlijk de kei is dat. Ja. En dat is dan een munt waarmee je allemaal lokale producten zou kunnen komen. En volgens hem was dat goed voor de circulaire economie. Want er bleven allerlei dingen bleven dan, uh, binnen Amersfoort. Dat vond ik wel een creatieve idee. Hij werd een beetje weggehoond. Maar hij zei, ik blijf het gewoon voorstellen. Ook al lachen jullie me allemaal uit. Hmm. En wat ik ook nog wel goed vond. Ik dacht zelf van, als ik nou raadzet was, wat zou ik dan doen? Ik zou gewoon met drie voorstellen komen die de rest niet heeft. En ik zou zeggen, mensen, als jullie mij stemmen, gaan we dat doen. En dat had de meneer van het CDA ook een beetje gedaan. Die zei van, jullie kunnen lang praten. Wat wij gaan doen, is alle scholen in Amersfoort verduurzamen. Want daar zitten natuurlijk allemaal jonge leerlingen. Um, en die geven we dan het goede voorbeeld. En daar trekken ook gewoon 60 miljoen vooruit, dat was nog een van de concretere punten die langskwamen. Heb je zelf al een keus gemaakt, Thijs? Nee, nog niet. nog niet. En als ik het wel had gedaan, dan ging het ook niet vertellen. Nee, maar ik vroeg ik ook niet. Ik vroeg alleen of je een keuze, je een keuze had gemaakt. Of iemand nee. je zo had overtuigd vanavond dat je dacht. Yes. Nee, ik vond die mevrouw van GroenLinks ja. uh, leuk. En die, die meneer van de VVD, dat ja. was een beetje, een beetje ja. mag ik niet zeggen natuurlijk, een beetje een blaaskaak. Maar daar hou ik wel van, dus dat vond ik ook wel weer leuk. En die meneer van Vrede en Rechten, die vond ik wel heel sympathiek. Maar ik, de, ik weet niet of het een van die partijen wordt hoor. Ik ga ja. gewoon zweven en dan land ik op 21 maart en dan stijg ik ook meteen weer op. Oké, okay, dankjewel. Thijs van de Brink, die was in Amersfoort Graag gedaan. Ja, we gaan weer voor de derde keer en de laatste keer naar, naar Wende. Wende, ben je er nog? Ik ben er, ja, okay. zeker weten. Goed, hey, trouwens, heel even tussendoor die vrouwendag. Zegt jou dat iets? Um, nou, jawel. Ik denk dat, uh, dat het mooi is dat daar aandacht op uh, gericht wordt. Uh, uh, want dat betekent dus ook dat we nog best wel wat werk aan de winkel hebben... want anders zou die dag er niet zijn. En uh, ja, hoe meer mensen op een dak gaan schreeuwen, hoe beter. Hmm. Je laatste plaat uh, komt uit je eigen werk? Hè? Van de, ja. van de, uh, je hebt een CD, toch? Mens, Ja, is net uitgekomen. Ja. Mens. En, en dat zijn lied, liedjes die je gezongen hebt in de, in de toeré die je achter de rug hebt. Ja, dus, uh, de Engel, uh, Sorry, de nieuwe uh, Nederlandstalige liedjes daarvan heb ik op een plaat gezet. En ik vraag me af op die plaat hoe het is om mensen te zijn te midden van allemaal mensen in deze tijd. En uh, het nummer wat ik gekozen heb... heet het, heb ik dat nodig? En in het kader van Internationale Vrouwendag... om er een bruggetje te maken... Ja. Uh, is dat ik denk dat we die dag niet meer hoeven te vieren... als wij de vrijheid hebben om te kunnen zeggen... waar wij behoefte aan hebben. Daar gaan we naar luisteren. Dank uh, je wel, Wende. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ja, ja. ja. en uh, voor, je mooie, voor je mooie nummers. Die business vond ik ook heel goed. Van die Kate Tempest. Oké, okay, nu dus naar... Jou, dit laatste nummer van jouzelf. Dank je. Dank je wel. Dat de van Wende, van haar nieuwe cd Mens. En op 17 maart dan is zij te gast bij Frits Spits in de Taalstaat. En dan zal het uh, ongetwijfeld gaan over de teksten van haar liedjes. Ja, fijn dat Wende dit deed. Uh, maar ik heb nog een gast, en uh, dat is namelijk Kester Frederiks. Uh, morgen viert schrijvend en uitgevend Nederland het begin van de boekenweek. En het thema is natuur. Nou, wie kunnen we dan beter uh, spreken dan Kester Frederiks? Hij Dankjewel. is al heel lang bezig met, uh, met, ja, met dit... Ja, onderwerp hè. Hij heeft een nieuw boek ja. geschreven, stilte, ruimte, duisternis, verkenningen in de natuur. Ja, Kester, we kennen elkaar, ik zeg je, je en jij. Zijn die elementen nog te vinden in ons dichtbevolkte land, stilte, ruimte en duisternis? Ja, dat was natuurlijk het begin van mijn. Hoe je wat BVK? Ik ben een beetje schor, ja. ja. Ik, ik zal proberen duidelijk ja. en langzaam te praten. Het was het begin natuurlijk van mijn onderzoek in Nederland om te kijken kun je dat nog terugvinden in Nederland. Iedereen zegt, het bestaat niet. Het, is, het land is te druk, het is te overbevolkt, er is te veel lawaai... er is te veel lichtvervuiling, Vloedlicht uh, overal. En ja, op die verkenningen door heel Nederland... ik ben van de Waddenzee naar Limburg, naar Zeeland, naar Noord-Holland gegaan... heb ik toch heel veel plekken gevonden... waar je de stilte nog kunt vinden, waar je de duisternis... en daar bedoel ik duisternis mee de sterrenverlichte duisternis, mm. de, de nacht met de maan... en de sterren en de planeten nog kunt zien. En waar je ook nog wel de openheid van het landschap kunt vinden. En is het dan ook zo dat die plekken waar het nog donker is... dat dat tegelijkertijd ook de stille plekken zijn? Ja, die elementen lopen natuurlijk door elkaar heen... Ja. en vallen ook samen. Als je op een plek bent waar het heel stil is... is het landschap ook vaak heel open en heel wijd, Of je hebt een bomenlaan in een bos... Uh, waar het donker is, is het ook vaak stil. Uh -huh. Dus die plekken lopen natuurlijk door elkaar heen. Die begrippen lopen door elkaar. Maar ik heb ze eerst alle drie afzonderlijk beschreven. Aan de hand van uh, lichtvervuiling. Aan de hand van... Wanneer is er te veel decibel? He, wanneer wordt stilte bedreigd door de decibellen? Dus afzonderlijk beschreven in kunst, in literatuur en in de natuur. Dus ik heb met elkaar verbonden. En in het laatste hoofdstuk komen die drie elementen samen. Ja. Uh, waarom heb je die elementen uh, kunst erbij gehaald? Ik kan ook zeggen, je kan een boek schrijven waarin je op zoek gaat naar uh, stilte... Duisternis en ruimte, maar waarom moest de, waarom moest de kunst uh, erbij? Ja, die kunst hoort er echt bij, want um, ten eerste zijn het abstracte begrippen, min of meer. Stilte kun je niet meten, maar lawaai wel. Uh, de nacht, het donkerte kun je ook niet meten, maar uh, het licht wel. Dus ik dacht, ik moet het visualiseren. En ik heb het gevisualiseerd in beschrijvingen van het landschap en hoe ik ernaar keek, naar de sterren, naar een open landschap... wat stilte uitstraalt, het Waddengebied bijvoorbeeld. En beeldende kunst wordt daarbij, want heel veel schilders... Uh, Rotko, Christian Kuitwaard, uh, Willem van Althuis, Mondriaan... Um, ook religieuze schilders uit de, uit de middeleeuwen... en de Renaissance. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, die heeft kerkinterieurs Dat gemaakt. Schitterende kerkinterieur. ja. Ja, veel schilders zijn ook um, natuurschilders. Dus natuur en schilderkunst komen samen. Maar het is niet zo dat die kunstenaars die jij uh, besproken hebt... ook per se natuur schilderen. Zarendam is dan bijvoorbeeld een voorbeeld. Die schildert kerkinterieurs. En toch stijgt daar een soort stilte uit op. Ja, kerken hebben natuurlijk heel veel stilte in zich. Ja, als, je kerk als er niemand gaat. is. Als er niemand is. En dat is natuurlijk heel vaak zo. Maar als je gewoon overdag in een kerkgebouw binnen zou kunnen gaan... wat vroeger makkelijker konden, nu maar goed... Uh -huh. dan, ja, dan ervaar je wel wat stilte is. Die koepel. Kijk, als je stilte in de natuur ervaart... dan ervaar je eigenlijk dat die hemel als een soort koepel boven je is en je omsluit. En in die koepel, ja, daar heerst de stilte. En kerken worden vaak vergeleken met uh, kathedralen, met beukenbossen. Hè. Zeg wel eens, die hoogopgaande beuken zijn als de zuilen van een kathedraal. Uh -huh. Dus de natuur en veel schilderkunst liggen, heel dicht bij elkaar. Ja, en uh, Rotko, ik denk dat de meeste mensen die schilderijen wel kennen... die kleur, de kleurige vlakken, ja. die heeft niet speciaal natuur geschilderd. Dat was iets wat uit hemzelf kwam, begrijp Ja, dat klopt, maar bij Rotko heb je heel sterk... Um, door die monochrome kleurvlakken... krijg je bijna een soort, dat, leest, dat staat ook in het boek... en dat heeft hij zelf ook vaak gezegd... krijg je een soort religieuze ervaring. Nou, een, een van de... Ja, misschien wel de meest diepe religieuze ervaringen... is de ervaring van stilte. Ja. Stilte openbaart zich bijna in de religie. Of ja. andersom, religie openbaart zich in stilte. Even terug naar die natuur. Hè? Ja. Stilte en duisternis en ruimte, zijn dat zaken die we nodig hebben? Of die jij nodig hebt? Nou, De reden van deze drie begrippen is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, door heel veel enquêtes onder natuurliefhebbers... kwam echt te voorschijn door natuurbeheerende in instanties als natuurmonumenten... de de Waddenvereniging. Uh, zo kwam ik ook op dat ze zeggen... wij hebben eigenlijk vooral in de natuur stilte en rust nodig. En ruimte en ook het donker. Mensen verliezen het contact met de stilte door het lawaai. Mensen verliezen het contact met de donkerte door het licht. En heel veel mensen willen eigenlijk die waarden... die natuurwaarden die eigenlijk heel erg bij ons horen, daar zijn, we, daar zijn onze voorouders mee opgegroeid... die mensen willen eigenlijk die verloren natuurwaarde weer... Stilte-wandelingen zijn heel uh, geliefd. Uh, mensen maken nachtwandelingen om de sterren te zien. En dan ontdekken, wat is het toch eigenlijk heel licht met de sterren in de nacht. En of met de volle is, maan. Of met de volle maan. En het is helemaal niet eng. Het is spannend en het is balsem voor de ziel bijna. Dat hoor je ook als je met zo'n wandeling meegaat. Dus het zijn echt, ik denk dat het levensvoorwaarden zijn. Ik weet eigenlijk wel zeker dat in deze ja, overdrukke tijden... Het levensvoorwaarde is dat je stilte kunt ondergaan. Ja, Je noemde net al de Waddenzee. Dat is een plek waar het nog ruim is in ieder geval. En misschien ook nog wel stil. Maar wat zijn de verdere plekken die je in Nederland dan nog hebt gevonden? Waar, nou, je, deze, uh, waar je dit kunt ervaren. De Veluwe is bijvoorbeeld een hele goede plek. Oh. Ik ben ook vaak s'nachts op bepaalde plekken in het hartje van de Veluwe geweest. En dan ben je echt in een fantastisch, doodstil en diep donker landschap. En dan kun je de sterven heel goed aanschouwen. Beter ga je dan echt in je eentje daar gewoon een hele nacht bivakeren? Nou, je mag niet alle gebieden in Nederland zomaar in, hebben nee, in de nacht. Maar vroeg dat... me gewoon af hoe je dat onderzoek had gedaan. Ja, daar ga ik, daar ga ik de nacht in. Zeker, ja. dan ga ik s'nachts <coughs> wandelen en dan uh, ga ik uh, kijken eentje. hoe het gaat. Ja. Dan ga je natuurlijk weer kletsen, dat is ook niet goed. Nee, je moet alleen zijn. Ja. Je moet het bekijken, alleen zijn en, en het beschrijven en in woorden vangen. En um, UNESCO heeft ook als uh, immaterieel erfgoed geëist bijna dat er meer donkerte moet komen. Dat kinderen uh, de nacht en de sterren moeten kunnen zien, de melkweg moeten kunnen zien. Er zijn 60% Europeanen die nooit de melkweg hebben gezien. Dus die weten niet eens dat daar elke nacht... die fantastische melkweg schittert aan de hemel. Maar hoe kan dat dan? Want ze kijken toch wel eens naar boven? S nachts, ja, ze je je weten het niet of ze letten er niet op. Ze of weten ze niet kijk, dat er een melkweg is. Dat, dat kan ook, dan weet niet wat een melkweg is. En nou ja, daar is dit boek voor. Om op deze begrippen, deze uh, ja, een leidraad te zijn voor deze natuurwaarden. Ja. Nou ja, Er staat heel veel in het boek. Hè. Dus het is echt ook een cultuurgeschiedenis van, van de natuur ook... Geworden bijna. Je beschrijft ook hoe er in de loop van de eeuwen gewoon over de natuur werd nagedacht. Ja. En, en waar mensen hun ideeën vandaan haalden. Uh, ja, natuurlijk, want uh, onze beschaving, hè, met de industriële revolutie is dat natuurlijk begonnen. Ja. Is de beschaving begonnen met het verjagen van duisternis, het verjagen van de stilte en het verjagen van de openheid van het landschap. Nou, en dat is als doorgezet, doorgezet en rond 2000. Ja, er zijn toch veel mensen tot ontdekking gekomen. Ja, we hebben het allemaal wel verjaagd. En de beschaving heeft het... Het licht heeft het duister overwonnen. We hebben het verjaagd. Maar nu beseffen we eigenlijk pas... Ja, wat we verloren zijn, wat we verjaagd hebben. En dat zijn die natuurwaarden die noodzakelijk zijn. Er zijn ook be uh, gevallen bekend van mensen die heel veel lawaai overlast hebben. Ja, dat die gevoeligen voor ziekte zijn, slapeloos... Mm -hmm. en ja, het, er zijn ook wel rapporten van dat dat tot doodsoorzaak mede kan leiden. Nou ja, het valt me mee dat je nog zoveel plekken hebt gevonden. Want inderdaad, iedereen heeft altijd het idee van Nederland wordt steeds uh, voller. De verrommeling van het landschap, enzovoort, enzovoort. Is, is, is dit nou ook iets wat in het buitenland speelt? Weet jij dat, of niet? In of Amerika het... speelt het heel ja, sterk. Ja. In Amerika is de dark sky movement, het donkere... Ja landschapsbeweging opgericht in rond 2000. En die hebben echt gezegd, er moeten gebieden zijn in Amerika, in Noord-Amerika met name, waar de, ja, de bezoekers, de natuurliefhebbers de echte stilte, de echte duisternis kan ervaren... En dat heeft zich doorgezet in Nederland. De ja. bosplaat op de Schelling Daar is een officieel nog. dark sky park. Dus het kan nog wel? Het kan absoluut. Alleen je moet er even een nieuwe zintuig voor ontwikkelen. En dat heb ik willen beschrijven in het boek. Ja. Nou, dat is, uh, dat is zeker gelukt. Het is een uh, bijzonder boek. Er staan ook heel veel prachtige... Uh, ja, het is mooi geïllustreerd. Of, ja, prachtig. Heel erg mooi geïllustreerd. Ja. Dankjewel, uh, Kester. Het boek heet dus Stilte, Ruimte, Duisternis. Morgen toch? Ondanks de keel, even naar de boekenbal. Ja, en daarna... Heel veel optredens in het landschap. Oh, nou ja, Door heel Nederland ga ik optreden en voorlezen. Okay, Daar verheug ik me okay. erg op. Dankjewel. Morgen Dankjewel. zit hier Simone Wijmans. Dag, goede vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.